en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Mieke van der Wijn. Hebt u al een KWF-collectant aan de deur gehad? Als kind collecteerde ik ook altijd in het dorp. Dat ging goed tot ik voor de reclassering op pad ging. Wat dat betekende, had ik netjes uit mijn hoofd geleerd. Maar dat maakte het juist erger. Vlak daar ging de deur dicht. Dan moeten ze maar zorgen dat ze er niet in komen. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. President Obama heeft weer wat meer steun... van twee belangrijke republikeinse leiders nog wel. En de aanval op Syrië is daarmee dichterbij gekomen... Ondertussen zijn al meer dan 2 miljoen Syriërs op de vlucht voor het geweld. Wanneer is de grens bereikt voor het Westen om in actie te komen? Ik vraag het zometeen aan Thea Hilhorst. Zij is hoogleraar Humanitaire Hulp en Wederopbouw. En in ons eigen land, in de Tweede Kamer, is iedereen weer op honk. Hoe staat het kabinet ervoor? Wilma Borgman sprak met de oppositie. En Thomas Bondo komt ook. Hij is een jonge Vlaamse schrijver die in Amsterdam woont. En hij heeft een, een nieuwe roman geschreven die zich toch weer in een dorp in West-Vlaanderen afspeelt. En de liefde speelt er een hele grote rol in. Kennelijk voor hem een onuitputtelijke inspiratiebron, want hij schrijft er ook columns over in NRC Next. En om vijf voor twaalf hoort u dat het matchfixen niet bepaald een tijdsverschijnsel is. Dinsdag 3 september. Ja, het nieuws van vandaag. Geweld tegen andere landen mag alleen worden gebruikt uit zelfverdediging of met toestemming van de Veiligheidsraad, stelt VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. En dus riep Ban op tot eensgezindheid in de Veiligheidsraad als bewijs wordt gevonden voor het gebruik van chemische wapens in Syrië. I call for its members to unite and develop an appropriate response should the allegations of use het is maar de vraag of president Obama gehoor geeft aan de oproep van Ban Ki-moon. Nu, zowel de leider van de Republikeinen, Beuner, als democratisch leider Pelosi... het voornemen van president Obama steunen om militair in te grijpen in Syrië. Uh, I'm support, uh, the president's uh, call for We Ondertussen bereikt Syrië een nieuwe mijlpaal. Twee miljoen mensen zijn op de vlucht voor de burgeroorlog, meldt de VN. En de groep groeit snel. What is appalling is that the first million fled Syria during two years. The second million fled Syria in six months. Twee miljoen mensen waar de internationale gemeenschap verantwoordelijk voor is. These are indeed two million of individual stories. And also. 2 miljoen responsibilities for the international community. In eigen land lijken gezinnen bij de komende bezuinigingen het kind van de rekening te worden. Het kabinet wil fors gaan snijden in de kinderbijslag. Dat betekent dat als je kinderen ouder worden. dan zou je normaaliter een hoger bedrag ontvangen. Dat is straks, na 2017, niet meer het geval. En dat levert de staatskas 800 miljoen euro per jaar op. Blije gezichten bij het kabinet, maar niet langs het schoolplein. Ik denk dat iedere ouder het wel kan gebruiken. Ja, absoluut. Ik bedoel, daar kunnen we net even de extra dingetjes voor doen. Er is nog hoop voor de ouders. Misschien dat er geen meerderheid in de Eerste Kamer te vinden is voor de plannen. Er zijn al kritische geluiden te horen. Ik vind deze voorstellen onverstandig en oneerlijk. Zoals het pakket er nu ligt, kunnen wij het zeker niet steunen. Altijd slim. Verliezers die de handen ineens slaan en samen een front vormen. Zo heeft... voor 5,5 miljard euro gekocht. Maar journalisten en deskundigen vragen zich hardop af... of Nokia en Windows zo de weg in de telefoonmarkt... weer naar boven weten te vinden. En dan nog even over de koninklijke Karel bij onze zuidenburen. Daar wil Delphine Bowel dat koning Albert haar erkent als zijn dochter... maar de Belgische ex-koning ontkent... Ik weiger beschouwd te worden als vader van Delphine, heeft de vorst volgens zijn advocaat gezegd. Alleen heeft de moeder van Delphine uit de doeken gedaan hoe Albert haar de liefde verklaarde. Tijdens een romantische dans. En dansant, ik me rappelle heel goed, Strangers in the Night. Hij il me, il me déclaart dit sentiment profond voor mij. Strangers in the night. Exchanging glances, wandering in the night. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Wat worden de chances? Nou ja. Goed, de krant van morgen, Ewout de Jong. Ja, Nederland overweegt 60 tot 210 militairen onder wie speciale eenheden uit te zenden naar Mali voor de VN Vredesmacht daar. Dat is exclusief nieuws van de Volkskrant. Momenteel zijn er 15 verkenners in Mali om drie, de drie opties te onderzoeken van wat Nederland kan bijdragen. En die drie opties zijn een helikopter een, eenheid voor de evacuatie van gewonde militairen, een inlichtingeneenheid in het veld en een inlichtingeneenheid voor de analyse van informatie. Een van die opties, of een combinatie, wordt aangeboden aan Bert Koenders... het hoofd van de VN-Vredesmacht in Mali. De politiek besluit er eind deze maand over. De missie is volgens de Volkskrant met name politiek gewenst door de PvdA... omdat ze hun partijgenoot Koenders niet in zijn hemd willen laten staan. Een Nederlander aan het hoofd van een VN-missie... waar Nederland niet zelf aan bijdraagt, zou een blamage zijn. Het grootste schip van de marine, de Karel Doorman zal nooit voor de Nederlandse marine varen. Dat is nieuws in trouw. Het schip dat nu in aanbouw is in Vlissingen... wordt nog voor de overdracht verkocht. Het schip voor logistieke ondersteuning... dat het grootste en hoogste schip van de Nederlandse marine moest worden... is onderdeel van een bezuiniging van 330 miljoen euro van defensie. De luchtmacht zal bij die bezuiniging het met zes of zeven F-16's minder moeten doen. En bij de landmacht verdwijnt een compleet bataljon. Volgens bronnen in en rond de Defensietop is dit op hoofdlijnen de invulling die minister Hennis Plasgaard wenst te geven aan de bezuinigingsronde die haar begin dit jaar is opgelegd, schrijft Trouw. De maatregelen worden op Prinsjesdag bekendgemaakt. Ze komen bovenop de 1 miljard euro aan bezuinigingen die Defensie al eerder opgelegd kreeg. En in de plannen is nog niet opgenomen hoeveel geld Defensie moet inleveren in het kader van de 6 miljard euro die dit kabinet nog verder wil bezuinigen. Spits maakt melding van spooknota's op het MBO. mbo leerlingen krijgen ook dit jaar weer onduidelijke rekeningen van hun school. En daar lijkt een bedoeling achter te zitten. Onderwijsinstellingen maken vaak niet duidelijk... welk deel van het lesgeld verplicht is en welk deel niet. De jongere organisatie Beroepsonderwijs zegt dat ze signalen krijgt... dat scholen de vrijwillige bijdrage vaak verplicht stellen... en soms zelfs een incassobureau inschakelen als die niet betaald wordt. Het les- en cursusgeld is verplicht. Maar bijdragen voor dingen als kluisjes, internetgebruik en sportkleding is vrijwillig. De jongerenorganisatie Beroepsonderwijs waarschuwt samen met FNV Jong... dat mbo-leerlingen die deze maand hun rekening krijgen die goed moeten bekijken. Hoewel het beter gaat dan een paar jaar geleden... verschuilen veel scholen zich nog steeds achter ingewikkelde rekeningen... in de hoop zoveel mogelijk geld binnen te halen. Binnen twee jaar kan er in de gemeente Haarlemmermeer... een megabordeel verrijzen ter grootte van vijf voetbalvelden... Dat meldt het Nederlandse Dagblad. Het bordeel zou het grootste in zijn soort worden in heel Europa. Na bijna 30 jaar procederen kreeg de initiatiefnemer afgelopen voorjaar eindelijk toestemming van de gemeente voor zijn City for Love, schrijft de krant. Het CDA in Haarlem en Meer doet echter verwoede pogingen de vestiging van het erotisch uitgaanscentrum te blokkeren en maakt er een speerpunt van bij de gemeenteraadsverkiezingen. Prostitutie is een legaal beroep, maar dat betekent niet dat we alles normaal moeten vinden, zeggen twee CDA-politici in een partijtijdschrift. Niemand zit te wachten op de vestiging van seksindustrie ter grootte van een woonwijk. Dat trekt volgens hen criminaliteit aan en heeft een negatief effect op het imago van de gemeente. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 got my self-respect i will go on and walk with pride and hold my head up high Ja, glowing, growing was dit van Tasha's World. We gaan naar Washington, naar correspondent Wessel de Jong. Goedenavond, Wessel. Hoi. Ja, Obama heeft vanavond gesprekken gevoerd met de belangrijkste leden van het Huis van Afgevaardigden. Om ze te overtuigen van de noodzaak van een militaire aanval op Syrië. En zie daar, hij heeft al snel de twee belangrijkste republikeinse leiders achter zich. Dat ging heel snel, hè? Ja, dat was eigenlijk heel spectaculair. Dat ging heel snel. Niks geen mitsen en maren dus van John Boehner... de republikeinse voorzitter van het Huis van de Afgevaardigden. En ook de leider van de republikeinen in het Huis van de Afgevaardigden... Eric Cantor, die is om. En die tweede, dat is misschien eigenlijk nog wel interessanter. Dat is namelijk de ongekroonde koning van de Tea Party. Dus die rechtervleugel van de republikeinen. Nou, hun eerste geloofsartikel ongeveer, dat is uh, Obama moet weg. Dus het had zeer voor de hand gelegen voor de Republikeinen om volgende week, als er we over het voorstel van Obama om uh, Syrië te bestoken als er over wordt gestemd, om daar tegen te stemmen. Maar ja, een stem nu tegen Obama... is natuurlijk in feite een stem voor Assad. Tenminste, zo is het gepresenteerd door het Witte Huis. En wat dat betreft heeft Obama's natuurlijk heel slim klem gezet. Hij heeft een grote gok genomen door, door, door naar het congres toe te stappen. Die gok lijkt te werken, want heel veel republikeinen gaan natuurlijk nu... Gaat gaan natuurlijk nu om. Ja. Vanavond geven we ook minister van Buitenlandse Zaken John Kerry. Volgens mij horen we hem nu op de achtergrond. Ja, het ja. Ja, ja. Minister... is nog steeds ja, bezig. Ja, het ja, is eindeloos. Ja. Ja, ja, absoluut, ja. En minister van de Defensie, Hegel, hè, die geven nog tekst en uitleg. Uh, ja, ja. En zij onderstreepte nogmaals het punt, er moet iets gebeuren. Zijn er nog nieuwe inzichten gegeven? Nee, dat eigenlijk niet. Nee, Er zijn, er zijn geen nieuwe inzichten uh, waar het natuurlijk vooral over gaat... wat het doorslaggevende belangrijke argument is uh, wat hier gebruikt... wat het beste blijkt te werken bij de Republikeinen... is dat uh, ja, wat voor signaal geven we aan landen als Iran, aan Noord-Korea... als we dit gebruik van die chemische wapens door... als, dat, als we dat ongestraft laten. Nou, in het geval van Iran gaat het natuurlijk dan om nucleaire wapens. Hè, wat, uh, wat, uh, dat programma van Iran wat de Amerikanen niet tolereren. En natuurlijk de boodschap is dat de moela's die de, de rode lijn... die Washington wat dit betreft heeft getrokken... dat ze die maar beter dus serieus kunnen nemen. Ja, en nu Noord-Korea heeft natuurlijk gewoon heel erg veel chemische wapens. Dus ook deze aanval moet een boodschap zijn aan Kim Jong-un... dat hij die wapens misschien maar beter niet kan gebruiken. Ja. Dat is het doorslaggevende argument waar hier nu, nu... wat je nu hoort waar heel veel over gesproken wordt. Ja, die humanitaire ramp die zich inmiddels uh, voltrekt in Syrië... waar we het zo meteen over gaan hebben, is dat ook nog een a minute. Nee, dat speelt eigenlijk. Op dit moment speelt dat eigenlijk niet zo'n zo hele grote rol. Hè? Je, je, we hadden het al eventjes over die John Boehner die akkoord is gegaan. Uh, de, de, de humanitaire kant is niet zo'n zaak te gebeuren. Natuurlijk, een heleboel vreselijke dingen overal in de wereld. Kijk, bij dit soort zaken is het natuurlijk ook altijd dat er ook interne, binnenlandse, politieke redenen spelen. natuurlijk ook een rol. Hè? Je zag opeens die John Boehner die stond te glimmen naast Obama. of hij niet zijn grootste vriend was. Nou, ik had hem in geen tijden meer zo. Positief over de president gehoord. En eigenlijk de achtergrond is dat Bener zelf, dat hij heeft natuurlijk in het verleden eh, natuurlijk vaak, heel vaak aan de stok gehad met die Tea Party waar we het net over gehad hebben. Die hebben heel vaak zijn gezag in het, in het huis van afgevaardigden hebben ze ondermijnd. Nou, hij gebruikt nu Syrië eigenlijk om dat soort mannen als Eric Cantor, hè, die leider van die Tea Party, om ze in het gereel te krijgen. Hij zegt, ik eh, ga geen druk uitoefenen, want dit is een morele vraag, hè, of we dus moeten gaan aanvallen. Maar ja, ondertussen is Syrië voor hem en wel een hele fijne ja. stok om, uh, om die Tea Party mee te slaan. Ja, uh, tot slot uh, Wessel. Uh, Obama is later deze week bij de G20-top in Rusland. Daar zal hij proberen zijn collega-leiders ook mee te krijgen, neem ik aan. Voor zover ze dat is. De belangrijkste collega's, zijn belangrijkste collega die hij daar te spreken krijgt, die komt komen natuurlijk ook in de Veiligheidsraad tegen. Dat zijn de Russen. Hij gaat daar ook weer praten met Poetin natuurlijk straks in Sint-Petersburg. Wat ik nu heb begrepen van Kerry is dat hij Obama ook in Petersburg toch weer bewijs zal voorleggen dat uh, Assad echt achter die aanval zit. Nou, Kerry zegt zojuist, ja, ik heb al vaker met mijn collega Lavrov gesproken. Ja, wat ik hem ook zeg, hij blijft altijd maar volhouden. Dat de er erachter zit. Het heeft allemaal niet zoveel zin, dus die gesprekken. Maar, en dan heb je natuurlijk hier ook wat hier ter, ter, ter, ter sprake kwam. natuurlijk Dat gerucht dat er Russische parlementariërs naar Washington komen... om nu op de congresleden in te praten. Dat ze niet moeten gaan aanvallen. Ja, Kerry die kon eigenlijk alleen maar lachen erom. En die had ook zoiets van, ja, ik weet niet wat ik daarmee moet met, uh, met dat punt. Dat was uh, ja, had hij geen echt zinnig antwoord. Okay. Dank je wel, uh, Wessel de Jong. Ik uh, praat hier verder over die grote humanitaire ramp die zich aan het voltrekken is. Een derde van de Syriërs is op de vlucht, dat zeggen de Verenigde Naties... Meer dan 2 miljoen mensen hebben al onderdak gezocht in vluchtelingenkampen. En ruim 4 miljoen zijn van huis en haard verdreven. Thea Hilhorst, goedenavond. Uh, ze, je bent hoogleraar Humanitaire Hulp en Wederopbouw... aan de Wageningen Universiteit. Ja, dat duurt al twee jaar, die vluchtelingenstroom. Maar die omvang die lijkt op een of andere manier niet echt tot ons door te dringen. Nou, omdat die ook heel snel weer gegroeid is. We hebben nu op dit moment echt een ramp binnen een ramp, om het maar zo te zeggen. Want we hebben... Er wordt veel dus twee jaar gezegd, dat is een humanitaire situatie in, in, in, rondom Syrië. Dat is ook zo. Maar wat we nu zien, is dat de afgelopen maanden die vluchtelingenstroom enorm toeneemt. 5000 per dag in, in, in het grootste kamp in, in Jordanië komen gewoon 2000 mensen per dag aan. Dus terwijl tot, tot, tot voor kort waren er zeker vluchtelingen, maar nog een relatief bescheiden aanval. En nu zie je dat enorm pieken. Dat gaat echt enorm omhoog. Ja, maar toch is er een soort desinteresse, lijkt het wel. Nou, het punt is wel dat er uh, tot nu toe relatief weinig aandacht voor is geweest. We hebben hier in Nederland een inzamelingsactie gehad van Giro 55 5. Die heeft echt maar, nou, in eerste instantie ja. 2 miljoen... uiteindelijk 4 tot 5 miljoen opgebracht. Ja, heel weinig. had echt veel meer nodig is. Ja. En wat ik wel hoop nu... Zeker nu er zo ontzettend veel meer vluchtelingen bij zijn, dat het toch ook weer meer aandacht gaat krijgen. Ja, dat... Maar tot nu toe is het mij ook opgevallen dat het eigenlijk vrij weinig is. Ja, dat komt misschien toch ook wel door die beelden die we gezien hebben: van die, ja, die vreselijke beelden van die gifaanvallen. en later nog eens een keer die beelden van die soort napalmslachtoffers. Ja, nou wat, wat hier ook speelt. Kijk, uh, als je het dan vergelijkt bijvoorbeeld met, met, met jaren geleden, de tsunami of met Haiti, dat zijn natuurrampen. En dat kun je ook zien en die gebeuren in één klap, boompats. Terwijl in dit geval is het langzaam aangezwollen als humanitaire ramp. Maar bovendien, omdat het een conflict betreft... zijn we ook zo ongelooflijk geïnteresseerd in die politiek eromheen. Dus op dit moment, wat we zien in de krant... is met name gaat Obama wel, gaat Obama niet. Nou ja, dat hoort je net van Wessel de Jong. Ja. Nou, Dat zijn natuurlijk ook hele belangrijke geopolitieke vraagstukken. Maar het lijkt alsof hij het humanitaire verhaal wat in de schaduw zetten. Want ik zat even mee te luisteren... en ik ja. hoorde hem inderdaad ook letterlijk zeggen van... ach, de nee. humanitaire situatie, daar gaat het natuurlijk niet om. Nee. Dit gaat om geopolitiek en om binnenlandse belangen. Ja. Ja, zo is het. Uh, Zweden heeft toegezegd dat alle Syrische vluchtelingen die naar Zweden komen, of die in Zweden ook al zijn, dat die een permanente verblijfsvergunning uh, krijgen. En vanavond uh, Duitsland heeft ook een toezegging gedaan, uh, las ik. En uh, ook minister Timmermans heeft laten weten dat het kabinet gaat onderzoeken of vluchtelingen kunnen worden opgenomen in Nederland. Is er een kantelpunt, een, een momentum ook om tot humanitaire actie nu over te gaan? Ja, ik denk zelf dat er nu echt meer gaat gebeuren. En ik hoop ook echt dat er meer gaat gebeuren. Want het is echt een dramatische ramp. Er zijn nu 2 miljoen mensen zijn buiten het land. Maar daarnaast zijn er ook nog 4,5 miljoen mensen binnen Syrië op drift. En wat we nu zien is heel veel van die vluchtelingen... die nu buiten Syrië aankomen en arriveren... komen uit die grote groep die al binnenlands drift was. Dus je hebt nu allerlei families die gaan van plek naar plek. Daar kunnen ze toch weer niet goed zitten. Ze gaan weer verder. En uiteindelijk met veel moeite komen ze in het buitenland terecht. Dus je hebt kans dat daar nog veel meer mensen komen. Tegelijkertijd is het toch ook een hele grote ja, probleem in die landen... zoals Jordanië en Turkije... waar... Ze dachten vannacht, dit gaat een paar maanden duren. Maar ze nu moeten kijken naar een periode die veel langer is. Dus er ontstaat ook een soort sociale onrust. Van wat doen al die vluchtelingen hier? En ze nemen onze banen over. En hoe gaat dat dan? En dus er is, is echt een nijpende situatie waar gewoon veel voor moet gebeuren. Ja, zou je vinden dat Frans Timmermans ook zo'n gebaar zou moeten maken... net zoals ze in Zweden hebben gemaakt? Uh, ja, tegelijkertijd is het natuurlijk dat dat gebaar zo vooral symbolisch heel veel uitmaakt. Dat hij gewoon zegt: van, Ik vind het heel erg wat er gebeurt en ik wil er gewoon echt iets aan doen. Want. Waarom ik het symbolisch noem is, dan gaat het toch uiteindelijk... relatief om een handjevol mensen vergeleken met ja. de grote massa die in die kampen zit. Dus uiteindelijk is het belangrijkste dat we daar gewoon heel goed de hulp op orde hebben. En dat Nederland daar misschien weer wat schepjes bovenop gooit. Ja, morgen is er een overleg tussen uh, de buurlanden van Syrië. Hè? Jordanië, Irak, Libanon en uh, Turkije. Die zeggen, we, we willen meer hulp van de VN. En jij vindt dat ook, ook zo moeten, begrijp ik uit je woorden. Hoeveel krijgen ze nu? Nou, wat er nu is, wat ze precies krijgen, dat per land, wat via de land gaat, dat weet ik niet precies. Maar de officiële cijfers van wat er nodig is, daar is ongeveer 40% van gegeven. Dus zeg maar, er waren officiële verzoeken gedaan aan het buitenland, daar is ongeveer 40% van binnengekomen. Terwijl ondertussen natuurlijk die verzoeken wel naar boven toe worden bijgesteld. Want naarmate je meer vluchtelingen hebt, heb je ook meer nodig. Dus het is duidelijk nog te weinig. Ja, dus daar, we, daar moet meer uh, komen. Wat doen ze eigenlijk nu, de VN-vluchtelingenorganisatie? Nou, die werken keihard. Die hebben die, uh, die kampen opgezet. Dat zijn natuurlijk enorme, ja, ja. enorme operaties. Hè? Als je zo'n uh, ja, nu dus een vluchtelingenkamp in Jordanië, dat is inmiddels de vierde stad van het land. En dat zijn dus allemaal mensen die in die hutjes, of in die tenten Kevig, eigenlijk ja. zitten en een aantal in een soort van woonwagens. En die moet allemaal iedere dag te eten. En vergeet niet te drinken krijgen. Het is hartstikke droog. Dus dat moet allemaal aangevoerd worden. Alleen dat ene kamp dat kost geloof ik al een half miljoen dollar per dag. Omdat ja. draaiende touw. Dus er zitten 130.000 mensen. Ja, En die, die hulp kan die snel georganiseerd worden. Want er moet dus meer hulp naartoe. Nou ja, dat zijn natuurlijk uiteindelijk grenzen. Je ziet dat ook heel veel mensen worden opgevangen bij families. Daar zou je natuurlijk ook een deel van je hulp aan kunnen overdragen. Want... Je hoeft niet per se mensen in kampen te onderhouden. Je kan ook zeggen van, nou, als er families zijn die veel serieus in huis opnemen, dan ondersteun je hun ook met wat geld om dat op die manier te kunnen doen. Dus ik denk dat op het moment dat de financiële armslag en natuurlijk de politieke armslag, want die landen zijn niet, ja, die beginnen ook wat te aarzelen. Hoeveel willen we er nog opnemen? op een gegeven moment kunnen we een grens dicht doen. Dus. Mits de politieke en de financiële ruimte er zijn, dan is eigenlijk humanitaire hulp in staat om zichzelf ongelooflijk goed en efficiënt te organiseren. Het, het opvangen van vluchtelingen is eigenlijk hetgene waar de humanitaire actoren het beste in zijn. Ze hebben veel ervaring. En kern. Ze hebben veel, veel, veel, veel ervaring. Ja. ja, jammer genoeg. Ja. Oké, okay, nou laten we hopen dat dat zo snel mogelijk gebeurt. Dank je wel, Thea Hilhorst. Graag gedaan. De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 Change banknotes Another man. Sheeran, een Engelse singer-songwriter met het nummer The 18. team Ja, over twee weken is de echte start van het nieuwe politieke zittingsjaar met Prinsjesdag. Maar vandaag waren ze er voor het eerst weer allemaal in de Tweede Kamer. En ze houden hun adem in, want hoe zit het met de steun voor het kabinet? Gaat de oppositie toch weer meepraten of niet? Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. Goedenavond, Mieke. Ja, eerste jaar van het kabinet stond in het teken van allerlei akkoorden blijft dat zo. Je zou zeggen, Mieke, zijn er dan nog onderwerpen over waar ze een akkoord over zouden kunnen sluiten? Want uh, kijk eens even inderdaad naar al die akkoorden van het afgelopen jaar. In de Tweede Kamer was daar het woonakkoord. Uh, met de sociale partners, maatschappelijke partners, heeft het kabinet een sociaal akkoord gesloten, een onderwijsakkoord, een zorgakkoord, een energieakkoord en eentje die je nog niet wist, namelijk ook een oldtimerakkoord over okay. hoe er fiscaal met oldtimers moet worden omgegaan. Dus aan, aan de akkoordenstapel daar het niet aan. Het probleem is natuurlijk wel dat al die papieren akkoorden moeten worden uitgewerkt. Uh, dat daar wetten en maatregelen van moeten worden um, uh, gemaakt. En die moeten door het parlement worden goedgekeurd. Uh, we hebben het voor de zomer heel veel gehad over de meerderheid in de Eerste Kamer die dit kabinet niet heeft. En daar gaan we het de komende maanden toch ook veel over hebben. Want uh, vandaag als je naar uh, de oppositieleiders luistert dan uh, lijkt de meerderheid in de Eerste Kamer toch uh, verder weg dan uh, voor de vakantie. Kijk maar eens naar wat er vandaag gebeurde. Um, er is voor de zomer lang met de oppositiepartij gesproken over allerlei regelingen voor kinderen. Nou, daar lukte het niet om een akkoord te sluiten, want elke oppositiepartij had zo zijn eigen wensen. En die waren onderling ook tegenstrijdig, dus daar kwamen ze niet uit. En vandaag kwam dus minister maar zelf met een voorstel om flink te bezuinigen op die kinderbijslag. 800 miljoen euro maar liefst. Nou, dat zal dus wel halen in de Tweede Kamer, maar de steun in de Eerste Kamer is heel onzeker. En um, dat tekent echt de situatie van nu. Het kabinet kan niet vooraf afspraken maken met partijleiders in de Tweede Kamer, komt zelf met voorstellen en moet dan maar gokken op het verantwoordelijkheidsgevoel en de welwillendheid van de dames en heren in de Eerste Kamer. Ja, voor het reces zouden met D66, GroenLinks, ChristenUnie en CDA worden onderhandeld. Wat denk je, zijn ze bij de positie een beetje welwillender geworden in de Vakantie, of is de vraag stellen en beantwoorden? <laughs> Misschien word je zelf van het strand liggen, heel ontspannen. Maar ja. ik vond de stemming vandaag in de Tweede Kamer bepaald juist niet ontspannen. Geen optimisme op welwillendheid. Integendeel, ik vond de sfeer juist een beetje verpest. Want ik ben bij Buma, Pechtold, Van Ooyek en Roemer even langs gegaan. En als je met ze praat, dan hoor je één woord terugkomen, namelijk het woord ramkoers. Zij vinden dat het kabinet de brug heeft opgehaald en de uitgestoken hand heeft uh, teruggetrokken. Um, bij D66 zijn ze zelfs wij zijn afbesteld. Um, het kabinet is niet meer bereid om de oppositie tegemoet te komen. En op zijn beurt is dus de oppositie niet meer bereid... om het kabinet aan de meerderheid te helpen, zo lijkt het... als je naar uh, de heren luistert. Um, ik heb een samenvatting gemaakt uh, van die gesprekken... die ik heb uh, gevoerd met uh, Roemer, met Pechtold Buma... en uh, als eerste met Bram van Ooijik van GroenLinks. Ik had gehoopt dat we... De afgelopen maanden meer duidelijkheid zouden krijgen over hoe het kabinet zijn plannen nu van een meerderheid voorzien in de Staten-Generaal, dus ook de Eerste Kamer. Maar ik had liever gehad dat we hier nu stonden en zeiden van nou het is in ieder geval duidelijk hoe het kabinet het wil gaan doen. Ik snap wat ze willen, maar ik snap het niet. Kritischer dan voor de zomer, vooral ook omdat de ideeën die D66 nu al aandraagt niet worden overgenomen en het kabinet steeds meer op ramkoers lijkt te liggen. Dit is een seizoen waarin we met name toch nog te maken hebben met de crisis die er in Nederland is. We zien in de economie wat lichtpuntjes. En wat van groot belang is dat nu ook de politiek in staat is om bij die lichtpuntjes aan te haken. En te zorgen dat met name de werkgelegenheid weer voorop komt. Wat ik nu zie van wat er van het kabinet komt, eh, belastingverhogingen, nivelleringen, maar geen zorgen voor groei, zorgen voor banen. De agenda van, uh, van het kabinet is een hele duidelijke. Wij moeten fors gaan bezuinigen. Nou, onze agenda van de SP is, dat moet je dus juist niet doen. Waar mensen nu behoefte aan hebben, waar de economie behoefte aan heeft... is investeren in banen en in uh, herstel van de koopkracht. Ja, er staat haaks op elkaar. Dus ja, dan hoef je geen telefoontje van de premier te verwachten... of ik met hun plannen mee ga doen. Kijk, het kabinet zegt eigenlijk tegen oppositiepartijen... wij hebben alle beloftes naar onze kiezers gebroken. Zouden jullie hetzelfde willen doen? Ja, daar, daar, ik, als men samen in de sloot springt, wil ik graag erin springen om ze eruit te halen, maar niet om daarnaast te gaan liggen. Nou, mijn grote verantwoordelijkheid is die ik dus voor iedereen zie... om kijkend naar de crisis om ons heen... ook horend de mensen die hun baan verliezen... die bang zijn voor hun hypotheek, die bang zijn voor hun pensioen... om daar een antwoord op te geven. Maar het is eerst afwachten waar het kabinet met Prinsjesdag mee komt. De voortekenen zijn niet gunstig... maar laten we hopen dat het kabinet bereid is om dat aan te passen. Er kan van mij niet gevraagd worden dat ik instem met, met plannen... zoals bijvoorbeeld de bezuiniging van 6 miljard... waarvan ik er echt van overtuigd ben dat het slecht is voor Nederland. Als er dan zelfs met partijen als uh, D66... Hoe links niet uitkomen, ja dan hoef je ook niet te verwachten... dat ze dan in de Eerste Kamer eh, allemaal maar op de knieën gaan. Ja, minister-president, nee, minister-president. Dat gaat dan zo niet werken. Ze kiezen zelf voor die ramkoers. Het gaat om de voorwaarden om uit deze crisis te komen. En daar hoort inderdaad bij dat je de lasten niet nog verder verhoogt. En wat horen we op dit moment van plan, voor plannen van het kabinet? Als er al wat naar buiten komt, zijn het vaak hogere lasten. En dat betekent dus dat die crisis gewoon nog een jaar doorgaat. Dat mensen nog een jaar zonder baan zitten. En dat is iets waar ik geen verantwoordelijkheid voor wil dragen. Een partij als d 60 heeft natuurlijk... Goed overleg tussen Tweede en Eerste Kamer en bezuinig op onderwijs. Dat vinden ook onze senatoren niet goed. Een belastingplan met te veel lasten omdat men er niet hervormd wordt... vinden ze ook daar niet goed. En dat weet het kabinet. Maar Met een minderheidskabinet voel je verantwoordelijkheid. Maar niet om mee te doen in het constant maar uitstellen... en het breken van verkiezingsbeloftes. Als ik kijk naar Nederland over een jaar... dan kijk ik vooral naar of Den Haag in staat is geweest... een positieve wending te geven aan de economische crisis waar we nu in zitten. Dus dat het weer beter gaat. En als ook het kabinet die richting uitgaat, dan zullen wij dat steunen. Dan zou de Kamer dat in zich geheel moeten steunen. Maar als het kabinet, omdat nou eenmaal toevallig partij van de Arbeid en VVD... dingen hebben uitgeruild in een achterkamertje... keuzes maken die slecht zijn, dan steun ik dat niet. En dan verwacht ik dat de andere partijen dat ook niet zullen steunen. Niemand is uit op verkiezingen, niemand is uit op het uitstellen. Van maatregelen en daarom is mijn positieve oproep. Kabinet, kijk nou eens naar dat regeerakkoord wat nog geen jaar oud is. Er moeten uh, uh, compromissen worden gesloten en uh, daar zijn wij altijd toe bereid. Maar uh, het kabinet is aan zet. Ik denk dat ze dan of tot één keer zijn gekomen of we hebben nieuwe verkiezingen. Liever drie maanden stilstand dan vier jaar achteruitgang. Ja, in de roemer van de SP van hem mag het kabinet nou, nu of nou, ja, morgenochtend dan uh, vallen. Um, maar ik denk dat de verkiezingen, of de enthousiasme voor de verkiezingen niet overal zo groot is. Niet iedereen staat er tenslotte goed voor in de peilingen. Uh, duidelijk is wel, als je dit allemaal zo hoort, Mieke, dat de stemming onder de oppositie er in de vakantie niet uh, beter op is geworden. Nee, maar ze hebben toch ook verantwoordelijkheden? Ja, dat zeggen ze bij het kabinet ook. Oppositie, neem uw verantwoordelijkheid. Uh, wat ze daarmee bedoelen is, steun onze plannen, want anders gebeurt er helemaal niks. Uh, maar ja, je hoort het net ook wel uh, uh, in uh, de gesprekjes. De oppositiepartijen vinden, als ik het even kort door de bocht formuleer, nou juist de plannen van het kabinet onverantwoord. He, Te veel belastingverhoging, zegt de een. Te weinig hervorming, zegt de ander. Ze zorgen niet voor voldoende duurzaamheid of nieuwe banen. Dus uh, de partijleiders bij de oppositie zien het juist als hun verantwoordelijkheid om die plannen van het kabinet in... Um, de, uh, wat zij vinden goede richting bij te sturen. Ja, en wat kan het kabinet daar nog tegenover stellen? Misschien hebben ze in hun achterzak nog aanpassingen die ze nog even voor zich houden tot de behandeling in de Eerste Kamer. Dat zou kunnen. Ik denk er ook dat ze stiekem hopen dat het niet zo ver zal komen dat uh, hele wetten worden weggestemd. En Ze kunnen natuurlijk altijd zoveel mogelijk maatregelen bundelen. Je hoort Pecht tot praten over dat belastingplan. Uh, als er in een belastingplan heel veel maatregelen staan, dat betekent een tegenstem tegen maatregelen waar je het niet mee eens bent. Dus ook dat je maatregelen wegstemt die je als oppositiepartij wel ziet zitten. Dat is een risico. Um, en uiteindelijk is toch ook de vraag wie zit er dan te wachten op nieuwe verkiezingen. Nou, uh, dit waren de inleidingen de beschietingen zo ongeveer. En over twee weken is het Prinsjesdag en dan begint het pas goed. Oké, okay, dankjewel Wilma Borgman in de dag. Okay. I never Shut Thomas Blondo zit hier in de studio. Schrijver, aan jou de eer om deze plaat af te kondigen. U hoorde net Regina Spector, een van de meest getalenteerde vrouwen in de in die popmuziek van dit moment. Ja, en wat heb je met deze mevrouw Spector? Um, kijk, hoe mooi ze er ook uitziet. Ze heeft een fantastische combinatie van een meisje en een volwassen vrouw. Ze is 33 ze is 33. Ja. Ik zou het er niet geven. Nee. Um, ze, ze zingt ook af en toe gekscherend over haar eigen boezem, die, die zeer uitgesproken is. Dus, ze heeft het er zelf over, ja. dus ik mag er ook over beginnen. Ehm. Um, Kijk, wat er voorop komt is dat het heel mooie muziek is. En daarnaast ook een mooie verhaal. Ja, maar ik zal het even uitleggen. In de serie columns in de NRC Next recenseer jij zelf hulpboeken op het gebied van liefde en seks. Waaronder dat boek Sex tips van Rockstars. Juist. En toen heb jij dat verteld, dat je, die, die Rockstars die hadden gezegd, je moet backstage of zo. En ja. toen had je geprobeerd om dat bij Regina Spector, uh, Regina Spector te doen. Ja, klopt. Uh, um, dat, ik wou inderdaad zelf hulpboeken uh, bespreken. En ik dacht van ja, dat kun je alleen maar doen door af en toe zelf eens uh, die tips aan een test te onderwerpen. Dus na een optreden van haar in Paradiso. Toen heb ik de stoute schoenen, nou ja, de lafhartige schoenen ja. aangetrokken... en denk van, hallo, ik ben bij de band, wat zeer ongelooflijk was. <laughs> Omdat het voornamelijk een pianist is alleen, dus zoveel band heeft ze nou ook weer niet. Ja. Maar, um, lukte niet dus? Nee, nee, die man hoort het vaker, die, die, ja. uh, die, die uh, bewaking. Dus, goed, uh, geen Regina voor jou dan. Maar goed, <laughs> uh, sommige mensen kennen je misschien van die stukken in NSC NSNX, dat zou kunnen... maar je schrijft ook uh, boeken, dit is je nieuwste roman, het heet het West-Vlaams versierhandboek... Juist. maar het is geen handboek. Of ook wel een beetje een handboek. Het is eigenlijk een roman. Ja, het is uh, een, hand, een handboek in een roman, inderdaad. Ja. Uh, kun je dit verhaal kort schetsen? Want de mensen kennen het nog niet. Nee, het, het komt er zeer binnenkort aan. Het gaat over een schrijver die, geplaagd door Lises verdriet terugkeert naar zijn West-Vlaamse geboortedorp. Om daar uh, eindelijk eens een, uh, een bestseller te schrijven. En dat is dus het West-Vlaams versiehandboek. Ondertussen heeft dat dorp zich afgescheiden van de rest van Vlaanderen. Dus dat schrijven lukt maar ten dele... En um, natuurlijk wordt hij verliefd op een meisje, op één na mooiste meisje van het dorp. En uh, voilà, daar gaat het. De debakels in de liefde en de debakels in de politiek. Ja, daar gaat het over. Precies. Want het dorp dat zich heeft afgescheiden in West-Vlaanderen, dat staat waarschijnlijk ergens voor. Het is natuurlijk, in mijn, ik, ik ben Belg van oorsprong, ja. ik woon al vijf jaar in Nederland. Misschien dat u het daarom niet meteen hoort. Maar natuurlijk hoort in mijn land een heftige discussie over het afscheiden van Vlaanderen van Wallonië. Ja, maar er zitten ongetwijfeld autobiografische elementen in. Hè? Want, ja, waar, waar, het interessant wordt, waar het interessant wordt in je eigen leven moet je dat je lezers niet onthouden natuurlijk. Nee, maar goed, dat dorp dat je beschrijft lijkt dat op het dorp waar je zelf vandaan komt op een of andere manier. Ja, ja al, al uh, kan ik me goed storen aan de Nederlandse, Nederlanders, uh, Nederlandse opvatting van... Uh, Vlaamse literatuur. Dus ik heb het natuurlijk allemaal wat extra aangezet. Hoezo? Kan stoor je daaraan? Is Ach, de Nederlanders altijd over... Oh, die moest zo'n boek schrijven als de helaasheid der dingen. Zo lekker vettig en een pedofiele pastoor... en iemand die van de mestkar valt en een fanfare, dit en dat. En dan denk ik van, ja, maar lieve mensen... we zijn heus wel verder geëvolueerd dan Hugo Klaus en Dimitri Verhulst. Dus um, ik, ik, ik speel een beetje met die perceptie. Ja, we zijn ja. verder geëvolueerd. <tiedacht> je zet je dus ook eh, al even af... tegen uh, alle Vlaamse auteurs die hier in Nederland uh, populair zijn? Ja, maar er zijn ook nog een heleboel andere Vlaamse auteurs. En ik snap heus wel die obsessie. Omdat die Wist-Vlamingen maar... altijd over die dorpen schrijven, bedoel je? Um, of ja, vaak? Komt natuurlijk ook omdat er heel goede niet boeken over schrijven zijn. Zoals Hugo Claus heeft dat gedaan. Ja. Maar we zijn ondertussen 2013, hè? Dus, goed, uh... iemand als Brusselman schrijft bijvoorbeeld niet over dorpen. Nee, maar... Die, die schrijft al vijftig boeken over, ja. over moeilijke meisjes in Gent. Dus of nou, die, nu, ja. nou, nou, die schrijft dus ook over de liefde. Die heeft in zekere zin heeft hetzelfde onderwerp als jij. Oh, ja, maar absoluut. Ja. Maar, ja, bedoel, als we het niet over de liefde kunnen hebben, dan... Ja. Uh... Nee, maar goed, dat is duidelijk een, een, een fascinatie van je. Hè? Ik bedoel, die boeken die je recenseerde, die hebben daar natuurlijk ook mee te maken. En uh, deze hoofdpersoon uh, heeft, uh, zit diep in de put over een verbroken relatie. Ik, ik bedoel, mm -hmm. dat, is dat ook iets wat jou zelf overkwam? Um, ja, vast wel. Ik, ik, <laughs> toch? <laughs> ik denk meteen dat zal die jongen ook hebben getekend. Maar, nou ja, um, iedereen heeft wel eens een verbrand. Dat is het. Iedereen heeft dat. En vaak zijn dat ook de meeste... De liefde brengt meestal het meest wonderlijke, utopische... en het meest slecht in de mens naar boven, toch? De grootste trauma's en de mooiste momenten zijn daarmee samen. En uh, ik ga dat heus niet laten liggen... om het nog een keer over de Tweede Wereldoorlog te hebben. Dus. Alhoewel dat in Vlaanderen natuurlijk ook nog. Alhoewel de Eerste Wereldoorlog is daar een groter onderwerp. He, komt er komt Maar goed, dat is iets anders. Wat schrijf jij zelf over het boek? Ten einde te begrijpen waarom ik maar geen lief bij me kan houden. Hoewel er op het eerste gezicht toch niets verkeerds met mij is. Ter vorming, vermaak en voorlichting. Ja, iedere roman zou het moeten hebben. Ter vorming, vermaak en voorlichting. En dus uh, je, je kan uh, die roman toch ook zien als een hulpboek. Als een soort troost voor. Uh, voor de, voor de medemens die op een of andere manier in de liefde mm -hmm. um, oh ja. teleurgesteld is. Oh, absoluut. Kijk, wat, waarom speel ik met, dat, met die vorm van dat zelfhulpboek? Is omdat die, die distilleren dat idee dat boeken lezen goed voor je is. Uh, mensen vinden het toch belangrijk dat je. deel van de intellectuele vorming in het onderwijs. mensen moeten boeken lezen, moeten literatuur, moeten kunst tot zich nemen. Een zelfhulpboek distilleert of perverteert dat idee eigenlijk. Zeg, lees dit boek en je leven wordt beter. Een roman heeft die pretentie niet, maar hoopt wel iets te kunnen bijbrengen... die op een bepaalde manier het leven wat inzichtelijker of op zijn minst aangenaam maakt. En um, dat vind ik een interessant idee, als je dat expliciet maakt in een roman op die manier. Ja, maar denk je dat uh, uh, mensen daar op, ook toch op afkomen als het... Uh... Het versier, versierhandboek is ja. natuurlijk ook gewoon een dikke, vette knipoog. Tuurlijk is het een knipoog. En als je het leest, weet je heel goed hoe je het niet moet doen. Want dat, die arme, dat arme hoofdpersonage, dat, daar is op het eerste zich niets verkeerds mee. Maar hij werd er toch altijd door te wanhopig te zijn, te graag te willen. Uh, of alleen maar te focussen op het uiterlijk. Um, de bal uh, finaal of de plank finaal mis te slaan. Ja. Ja. Ik, leer, ik lees hier bijvoorbeeld hoofdstuk 3. Leer dansen. Weinig is zo aantrekkelijk als een gracieus bewegende man. Ja. En dat is dan een scène waar hij het wanhopig verprutst... omdat hij bang is dat zijn geslachtsdeel niet uitgesproken genoeg is in zijn broek... en daarom maar een deelrol erin propt. Ja, dus ja, de... dansen is natuurlijk een fantastische bezigheid... maar alleen maar bezig zijn met hoe je overkomt op de anderen... dat maakt je niet zeer uh, aantrekkelijk. Goed, dus die tips die zijn ook nog wel enigszins serieus bedoeld. Um, ik mag hopen van, van mijn lezers dat het niet zo slecht ja. met ze gesteld is. Maar. Ik zei al, het, het thema liefde komt uh, voortdurend voort, uh, voor in, uh, in je werk. Uh -huh. Dit zijn die columns, dit, is dit boek dan ook weer. Ja. En je hebt ook al een bloemlezing samengesteld, Hart en Teder. Juist. Erotische, korte verhalen uit de Nederlandse en Vlaamse literatuur. Uh -huh. Wat viel je daarbij op? Tussen, uh, tussen beide landen? Nou ja, <laughs> of hebben ze een hele andere erotische, verschillende erotische literatuur? Hmm. Nederlanders kunnen er makkelijker over schrijven en Belgen kunnen er stouter over schrijven. En beide hebben zijn voordelen. Het is een enorme veralgemening. Maar als je kijkt naar hoe de, de grote jongens, als je kijkt hoe Louis, Louis Paul Boon over seks schrijft... dan is dat toch altijd met, met, met ongemakkelijkheid. En dat, dat, je voelt bijna het schuren van zijn broek terwijl hij opgewonden wordt. En daar staat dan tegenover bijvoorbeeld iemand misschien niet van dezelfde statuur... Ivan uh, de Kronenberg, die, die grappige overschrijft. schrijft. Die, die zinnen schrijft als van. mannen bieden je meteen een koffie en een zaadlozing aan. Um, ja, het, wat het fijne is tussen, tussen twee landen te bewegen zoals ik doe. is dat je hoopt het beste van de twee werelden te krijgen. Ja. Dus ja, ik weet het niet. Had je een voorkeur voor het ene of voor het andere? <laughs> nee, nee, dat nee. Niet, nee, dat kan ik niet zeggen. Of dus is ja, dat ja. sowieso? Zit je, je, zegt, ik, je woont in Amsterdam, ja. je hebt heel goed Nederlandse. Geleerd zal ik maar zeggen, op school zelfs al ja, ja. Maar ja. en maar dat, dat, dat doe je ook expres om de mensen die hoofdpersoon in je boek is al niet verwarren met je, met jou die zegt ja. Ik moet eigenlijk ook weg, want anders kan ik niet, uh, niet goed schrijven. Ik moet op een andere plek zitten. Um, ja, het, het, het voordeel. Het mooie aan migratie is, is, of in twee landen tegelijk wonen... is dat je nooit ergens toe moet bekennen. Ja. Dat als het fout gaat, is dat, uh, kun je altijd weg kunt. Ja. En uh, wat heel belangrijk is in de, Antwerp, in de Amsterdamse grachtgordel... stelt niks voor op het Antwerpse equivalent, het zuid, zeg maar. En wederom is dat fijn, maar... Ik vraag me af hoe dat gaat evolueren in mijn leven. Want altijd maar, maar de trein nemen als het een beetje ingewikkeld ja. wordt... is natuurlijk ook geen aanzien. En als. ik las dat je nu een nieuw liefde hebt in Antwerpen. Ja. Dus dat maakt het ook weer ingewikkeld. Oh ja, nee. Oké. Okay. Ja, Goed, we zullen zien. Hey, Dank je wel voor je komst. En het, uh, het boek, het West-Vlaams versierhandsboek... is uitgegeven door de bezigen bij. Het ligt vanaf donderdag in de winkel. En als u meer wil horen... morgen, dan ben je te gast. Thomas Blondo is te gast in... Kunststof en u weet wanneer dat is, dat is dus 7 en 8 op Radio 1. Dank I Uh, girlfriend in de coma was dit. Het is vijf voor twaalf. Duizenden mensen hebben naar voetbalwedstrijden zitten kijken... waar de uitkomst al van vaststond. Matchfixing. Ook in Nederland gebeurt het. En niet alleen in het voetbal. Regelmatig worden sporters ervoor benaderd, blijkt uit onderzoek. Ik heb aan de lijn professor Onno van Nijf. Hij is hoogleraar Oude Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen... en gespecialiseerd in antieke sport. Goedenavond. Goedenavond. Er is niets nieuws onder de zon, hè? Uh, nee, volgens mij niet. Volgens mij is dit iets wat al duizenden jaren plaatsvindt. Ja, Hoe ver moeten we terug in de geschiedenis? Uh, we kunnen in ieder geval teruggaan tot uh, de klassieke periode, tot de vijfde eeuw voor Christus. Uh, we hebben bonnen van de vijfde eeuw voor uh, Christus tot in de uh, Romeinse keizertijd die uh, over dit soort activiteiten berichten. Ja, wie schreef daar dan over? Uh, de belangrijkste teksten die komen uit de keizertijd... zijn schrijvers als Pausanias, die een reisbeschrijving heeft gegeven... van Griekenland, waarin hij Olympia heeft behandeld. En zeker Philostratus een een derde-eeuwse schrijver... die een handboek heeft geschreven voor, uh, ja, voor, voor trainers. En die hebben het allebei over de geschiedenis van, uh, uh, van de sport... en uh, wijzen op dit soort uh, fenomenen. Ja, en wijzen ze er dan op met uh, veel uh, ja, boosheid? Ja, of constateren ze of... het alleen maar... Bij Philostratus zeker. Philostratus is erg verontwaardigd. Die ziet, een, uh, net zoals moderne sportcommentatoren, een soort crisis in zijn, de sport in zijn tijd. En hij zegt dat het vroeger niet voor, veel voorkwam, maar nu het bederf is ingetreden. Hij is verontwaardigd. Bij Pausanias uh, is het wat uh, well, meer matter of fact. Hij laat zien dat er eigenlijk al eeuwenlang in Olympia standbeelden werden opgericht voor, uh, door uh, dit, dit soort atleten. Dus hij ziet het veel meer als iets wat eigenlijk al eeuwenlang voorkomt. Wat zegt u nou? Standbeelden opgericht? Ja, een, een atleet die betrapt werd op het uh, omkopen van zijn tegenstanders, bijvoorbeeld matchfixing, die en hij werd betrapt, moest hij voor straf een uh, standbeeld oprichten voor Zuis op Olymp in Olympia, waar zijn naam voor altijd uh, zichtbaar zou zijn geweest en waarom hij dat standbeeld moest oprichten. Dus het is een soort uh, ja, schandpaal, een standbeeld als schandpaal. Het zou misschien voor nu ook wel iets zijn. Het zou in ieder geval een, uh, de, dit soort uh, gedrag heel lang uh, zichtbaar maken, dat denk ik wel, ja. Ja, voetballen deden ze nog niet in die tijd in welke sporten kwam het toen voor? Het, het gebeurde in verschillende sporten. Maar mijn indruk is dat het het meeste voorkwam in sporten als boksen en worstelen en pankration. Een soort van uh, total combat en in sporten waar ook het bedrog misschien het uh, makkelijkste te verdoezelen was. Ja. Dus niet in, uh, er waren geen teamsports in de oudheid waarin je dat uh, zou kunnen doen. En op de Olympische Spelen ook al? Zelfs op de Olympische Spelen. Philostratus probeert dat te ontkennen. Maar Pausanias laat duidelijk zien dat het ook op de Olympische Spelen in de oudheid al uh, zeker vanaf de vierde eeuw is uh, voorge ja. en voorgekomen. Als u... En als u zo'n bericht dan leest vandaag, dan denkt u, ach... U <laughs> relativeert het vanuit uw uh, vak? Ik relativeer het in zoverre dat de opwinding van uh, die mensen... die denken dat het allemaal een modern verschijnsel is... daar, uh, daar moet ik inderdaad wel even om lachen. Het, hoort, het, lijkt, het is niet leuk, maar het lijkt bij sport te horen vanaf het prilste begin. Okay. Dank u wel, Onno van Nijf van de Rijksuniversiteit Groningen. Graag, graag gedaan. Ja, we zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Zometeen is er nog uh, Casa Luna. Daarin spreekt Guylaine Plach met uh, Elsevier, hoofdredacteur Arendo Joustra. En het gaat over de lezing van premier Rutte. En morgen dan zit op deze plek Herman van der Zand. Ik wens u nog een mooie nacht. Dag. nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan.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 Dit is Radio 1.